uur. Bart om met het RWS-journaal. Een militair van de landmacht die vrijdag tijdens een oefening... in een zwembad onwel werd, is afgelopen nacht aan complicaties daarvan overleden. De man commando in opleiding werd direct met spoed opgenomen... in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. Zijn naam en leeftijd zijn niet bekendgemaakt.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 De provincie en de gemeente Utrecht gaan onderzoek doen naar de kruising waar afgelopen weekend een camper botst op een tram. Bij dat ongeluk kwam een 41-jarige man uit België om het leven. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Weg der Verenigde Naties. Volgens automobilisten en omwonenden zijn daar vakere ongelukken omdat bestuurders van afslaande auto's de tram over het hoofd zien. Moskou zinspeelt op een wapenwetloop als de Verenigde Staten weer kernraketten gaan ontwikkelen. In strijd met het INF-verdrag uit 1987. Dat heeft John Bolton, de veiligheidsadviseur van president Trump, te horen gekregen op bezoek in het Kremlin. Dit weekend liet Trump weten dat de VS zich uit het INF-kernrakettenverdrag wil terugtrekken. Een woordvoerder van president Poetin zei dat Rusland zo nodig in actie komt om het machtsevenwicht te herstellen. Het weer nog vanavond en in de vroege nacht zijn er opklaringen... waarin het afkoelt naar lokaal 4 graden. Morgen waart er een stevige noordwestenwind. Het is bewolkt en vooral in het noordoosten kan soms een beetje regen vallen. Het wordt dan een graad of 14. Ook woensdag bewolkt en kans op regen. De wind neemt wel geleidelijk af. Dan is het 14 tot 16 graden. Dit was het NMS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Zf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 you know you were supposed to love me till you die almost kill me Now,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 Una canzone che nessuno canterà, ma se tu vedessi l'uomo davanti al tuo portone che dorme avvolto in un cartone. Se tu ascoltassi il mondo una mattina. C'è il rumore della pioggia, ciò che puoi creare con la tua voce, tu pensi pensieri della gente, poi Dio c'è solo Dio. Vivere nessuno mai ce l'ha insegnato. Può vivere senza passato, vivere, is bello passagier. En non l'hai chiesto een una canzone een sarà, sempre qualcuno che la een qualcuno Ik u, di vogelig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 Met nu, het laatste uur. Is someone listening? Okay. Let me tell you the story. Of that guy. First you loved...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 Ci sarà sempre qualcuno che la de vivere.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 that guy. First you loved, then you promised, was living control, crazy night, intense.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 Die Viberen. It should be so easy to do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 of that guy. First you loved... <laughs>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 uno canterà ma se tu vedessi un davanti al tuo portone che torna appolto in un cartone ma se tu ascoltassi il mondo una mattina senza il rumore della pioggia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 children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 I'm gonna leave you far behind Gonna leave you from behind Copiandoci il passato, vivere anche se non l'ho chiesto io. Ti vivere come una canzone che nessuno canterà. Was se tu vedessi l'uomo davanti al tuo portone, che dorme avvolto in un cartone.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 Nessuno mai ze l'ha insegnato. Vivere, non si può vivere senza passato. Vivere, è bello anche se non l'hai chiesto mai. E una canzone ci sarà sempre qualcuno. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.